Acht uur, Raymond Seré met het NWS-journaal. De spanning in Tunesië neemt toe. Premier Djebali van Tunesië dreigt met aftreden... als zijn partijen Nada niet akkoord gaat met de vorming van een zakenkabinet. Die moet de politieke crisis bezweren... sinds de moord woensdag op oppositieleider Belaid. Maar de partij van de premier voelt niets voor zo'n kernkabinet... waar geen politici in zitten. Djebali zegt dat alleen een regering met technocraten... orde op zaken kan stellen in Tunesië.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 Alle geestelijke behoorden tot de congregatie van Mill Hill... die missionarissen over de hele wereld uitzendt. De politie van Los Angeles gaat opnieuw onderzoek doen... naar het ontslag van oud politieman Christopher Dorner. Naar hem is een klopjacht gaande omdat hij uit frustratie over zijn ontslag... een dodenlijst heeft opgesteld en in Californië al drie mensen zou hebben vermoord. Er is ook een special task force opgericht met agenten van de FBI...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 De Nederlandse film Cowboy is in Berlijn bekroond... als beste Europese jeugdfilm van het jaar. Gisteravond kreeg regisseur Boudewijn Kode de prijs uitgereikt... op het filmfestival van Berlijn. Bij de vorige editie van het festival in Berlijn won Cowboy... al de glazen beer voor beste film van de jeugdselectie van het festival. Cowboy vertelt het verhaal van de vriendschap tussen een kou... en een jongen die verdriet heeft over de problemen met zijn vader. De vogel biedt de verdrietige jongen troost.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 Er ontstond een chaos toen twee politieauto's door een volgepakte straat wilden rijden. Mensen probeerden uit te wijken, maar daar was geen ruimte voor. En daarop raakten veel mensen in paniek. Ze gooiden afzettingen om en sommige mensen klommen bovenop de politieauto's. Tot woensdag zullen er nog honderden optochten... en andere straatfeesten worden gehouden in de Braziliaanse stad. En dan het weer... In het midden en noorden is nog sneeuw, later overal droog, af en toe zon. Het wordt maximaal 2 graden bij een koude zuidoostenwind. Tegen de avond neemt in het zuidwesten de kans op sneeuw weer toe. En tijdens de nacht in het zuiden wat sneeuw. Morgenmiddag wordt het overwegend droog met af en toe zon. En de maxima liggen dan rond of net boven het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. AWB-verkeersinformatie met een waarschuwing voor de gladheid. Want in het hele land is het plaatselijk glad door sneeuw.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 Ik dacht, wanneer houdt die reclame nou op? Dan kunnen we nog meegenieten van de ganzen. Maar goed, dan wel de knerpende sneeuw. Onder onze voeten, ik loop hier met Arde van der Lee uh, bij het kapitol. We zijn een paar honderd meter opgeschoven, want wij zijn onderweg naar een, een dikke boom. En daar staat een ladder tegenaan. En Arde, wat hangt hier boven ons hoofd? Ja, hier hangt een nestkastje. Dat is een nestkastje, daar kan een uh, gewone koolmees in of een pimpelmees. Maar af en toe zit er ook een boomklever in, dus dat is wel heel erg leuk. Maar ik zie helemaal geen, uh, geen Sorry, gaatje. Pas op als je niet in het water valt. Ja, we staan vlak bij de vijver hier ik bij Boekenstein. Kijk maar even, het is een vierkant gat. En dat is dus ook geschikt voor andere vogels dan alleen maar mezen. Oké, okay. en wat, we gaan omhoog, hè? Ja, gaan we gaan kijken of ze nog een beetje schoon is. Oké, okay, nou zal, zal ik eens even proberen? Dan ga je omhoog. Ja, nou, met, met de microfoon en al. Dan moet ik inderdaad niet oppassen dat ik hier niet het water... Het water ingleed. Hou jij die ladder vast? Ja. Oh, het haakje zit links. Ja, dat is een lastige... Oh, ja, nou, ik prep je ze open. Nou, dat is wel een, het is wel een sloddervos, uh, Ar Arda. Dan heeft u er waarschijnlijk van de winter in geslapen, want ik had hem wel schoongemaakt na het broedseizoen. Oké, okay, nou, de, de, de laatste grote schoonmaak kan beginnen. Ja. Je moet hem wel laten hangen, hè? Ja. Nou, dat is lekker een, een lekkere pluk eruit. Zo, nou kan weer. Oh, heerlijk. Dat ziet er goed uit. <laughs> ja. Als je dan net inschakelt bij die zin, hè? zo lekkerder plukt eruit... heb je geen idee wat nou aan het doen is. Goedemorgen. Wat hebben eeuwenoude schilderijen te maken met de zeespiegelstijging? De Utrechtse glacioloog Paul Leclerc deed onderzoek naar honderden smeltende gletsjers Niet alleen door ze ja, te beklimmen met zo'n pikhoeeltje... maar vooral door bijvoorbeeld oude tekeningen te bestuderen. Maar wat haalde hij daar dan precies uit? En is een laser misschien de oplossing voor het ganzenprobleem... zodat ze niet meer massaal hoeven worden afgeschoten of vergast? Verder in deze uitzending chimpansees, spiraalvormen in de natuur... en een live columnist. En hij is al binnen. Wij zijn Menno Bentveld en Janine Aubring. Tenminste, Menno is nog buiten, maar die komt zometeen knerpend... door de minstens 15 centimeter sneeuw weer terug naar het kapitol. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. U zou kunnen zien hoe mooi het hier is bij het Capitool. We hebben het nu al tien keer gezegd, maar het is echt fantastisch. Zo'n laag sneeuw. En gelukkig paste de muziek er ook een beetje bij. Uh, u hoorde het vivatje uit de Sinfonia in Bes Groot van de Oostenrijkse componist Leopold Hofman. Uh, ja, en ik ben weer terug hier in het kapitol. Uh, ik was net buiten met Arde van der Lee. Die is daar uh, gebleven in het bos, want die gaat haar rondje nestkasten maken. En ik zoek dus direct zo weer op, want wij gaan uh, nestkasten schoonmaken. Het is de laatste tijd. Het laatste moment voor de grote schoonmaak van de, van de nestkasten. Um, die eerste maanden van dit jaar gaan we met Nico de Haan op pad... om uh, zangvogels te leren kennen. We nemen twee vogels per keer. Eentje uh, van dichtbij huis en eentje van wat verder weg. En deze keer zijn dat de roodborst en de geelgors. Rob Buiten gaat met Nico de Haan naar een natuurgebied aan de rand van Wolfhezen. Want daar schijnen, tenminste het gerucht gaat, uh, dat daar geelgorsen zitten. Van de graanstoppels ja, onder de voeten. Dat kom je ook niet veel plekken in Nederland meer tegen. Maar dat hier is het is meestal meteen ondergeploegd. Ondergeploegd, hè? ja zeker. Het is dat gelijk getrokken en uh, hier laat die graanstoppels staan. Een speciaal project voor de tuurmonumenten samen met, uh, met Vogelbescherming. Om te kijken of je die oude graanakkers, die cultuur, of je die een beetje kunt herstellen. Want er zijn een aantal vogels uh, die uh, overwinteren, die zijn er echt van afhankelijk. En, uh, uh, je kunt ook aan de vogelstand heel goed afmeten dat het op weinig plekken meer gebeurt. Want de geelgors, daar zijn we nu naar op zoek. Nou, ja, er waren er uh, zeg maar een, een halve eeuw geleden nog zo'n 100.000 van. En nu zitten we op een kwart. Dus ja, er zijn natuurlijk 75.000 zijn er vertrokken. Omdat het overwinteren met name die... die uh, dat overwinteren in die, in die graanstoppeltjes met al die graanresten. Ja, dat is, dat is gaars goed geworden. En dan moet je natuurlijk ook een goede plek om te broeden. Er zijn natuurlijk ook heel veel hagen en heggen verdwenen. Dus wat dat betreft is het platteland een stuk platter geworden. Maar goed, uh, er zijn nog plekken waar de geelgoos wel voorkomt. En daar zijn we nu op uit. Die, die moeten hier ergens in groepjes rondwerken. Als we ze al gaan horen, dan zijn het waarschijnlijk uh, de roepjes. Ja, de roepjes, hè? de kreetjes die ze laten horen. Ik word de, ziet, ziet kreetjes, die je... het zangetje, dat, ja, dat kun je eigenlijk niet missen. Het, uh, Vijfde van Beethoven. Ja, padom, <lacht> Of mama, mama, ik wil een ijsje. <lacht> Zo wordt het ook wel gezien. Dat, uh, het is ook heel bijzonder, want het is natuurlijk nog koud, maar als het straks warm wordt, zelfs als het in juni, als het een keer bloedheet is en alle vogels stoppen met zingen, dan gaat uh, Georgos gewoon door hoor, die blijft gewoon doorzingen. Daar, ook midden overdag, Je heeft niet zo'n ochtendpiek en avondpiek, nee. De hele dag, het is een simpel liedje, je schijnt het zelf geweldig te vinden, want de hele dag blijft hij doorzingen, dat is echt fantastisch. Ja, er dus een hele groep daar in de werkenboom. Even inspecteren, want er kan natuurlijk van alles bij zitten capes zit erbij. Zo'n mooie oranje-achtige vink. Die toevallig een geelgorsje te sound. Ja, het punt is zo opvallend als ze zitten te zingen boven in de boom. Dan hebben ze altijd, een uh, geogors heeft echt een zangpost in het topje van de boom. Dus dat kan niet missen. Dat is ook zeer opvallend. En laat je ook vaak vrij dichtbij komen. Maar zo onopvallend zijn ze nu in de winter in het veld. Hè? Dan gaan ze gaan heel laag over de grond heen. En dan denk je, oh, in zo'n vogelboekje, het ziet eruit als een prachtig gekleurde vogel. Mooi geel, maar in het veld zat het dan behoorlijk tegen en nog een beetje tegenlicht heb. Het zijn eigenlijk net, ja, formaat huis, maar ze dan net zo even met de kop even in de gele verf gedoopt, onurbiedig gezegd, en er weer uit. Hè. Dan heb je een geelgoos. Maar, uh... Wat zo vroeg in het seizoen is, is dit ongeveer het geluid uh, waar we naar zoeken? Ja, het is maar zo'n ja, is, is, is smakelijk. Nee. Het is ook niet op grote afstand te horen, hè? Dat uh, een beetje musachtige cheat, als je dat vergelijkt met de zang, die is veel, veel krachtiger. Hè? Die komt veel verder, die is echt uh, met zo'n lange uithaal, beetje ja. Ja, een beetje groenling nasaal beetje Dat groenling achter cheese heeft hij op het Cheese. Nou ja, dat doen we natuurlijk toch met de zangvogelcursus. We proberen ze op te sporen, maar de komende weken ga je het ook steeds meer horen. Hè? Dus we wachten niet tot ze allemaal volop bezig zijn. Maar Elke keer pikken we er eentje uit waarvan ik nou, hij gaat beginnen of hij begint net. We zijn echt op het scherp van de snede zijn wat zoeken. Ja, ze zijn, ze zijn wel uh, zijn ze ze vroeg. Ze zijn die vroeg. In februari gaan ze al naar hun territoria, maar dan roepen ze heel even een paar keer... en dan gaan ze dus gauw weer terug naar hun voedselgebiedjes en dan maakt dan het seizoen uh, voor het... Zeg maar zo in, in maart en april, daar zitten ze echt hele dagen van s'morgens vroeg tot s avonds laat. Er zijn verhalen van kinderen die, of van mensen die, die in Brabant woonden. en die het geluid van de geelgors verbinden met lange stoffige wandelingen door hete zomerdagen. die er helemaal niet goed voor werden. Traum, er liepen van het ene, ene geelgorsgeluid in het andere. Je werd als het ware weggebracht van plek naar plek. Om de 100 meter had je weer een geelgors die naar zaal zat te roepen. Ja, geweldig. De tweede helft van het verhaal verruilen we de stoppels voor de klinkers. Ja, We ja. toch even de buitenwijken ja. van Hezen uh, in. De stangvogels dicht bij huis ook leren kennen. Dat zit is zowel dicht bij de huizen als midden in de natuurkiet. De Roodborst, dat die kun je echt overal tegenkomen. Maar het is ontegenzeggelijk ook een echte tuinvogel. Hij is echt de mensen achterna gegaan. Hij houdt van een beetje ruige tuintjes. Een beetje niet al te strakke tuintjes met de drommelhoekjes... waar hij zich goed kan verschuilen. En daar, uh, ja, daar woont ook de Roodborst. En, uh, het leuke van de Roodbos is natuurlijk dat het hele jaar door Je kunt eigenlijk geen woonwijk binnenlopen of je hoort dan Roodbos zingen. Dat is, dat is het leuke daarvan. Met name het najaar zingen ze behoorlijk uh, sterk. Zowel mannetje als vrouwtje. Want ze moeten allebei een winterterritorium bezetten, een wintergebiedje. Maar nu in het voorjaar zijn toch ook vooral weer de mannen die zingen. Een maar... Roodbos is voor veel mensen lastig om te herkennen. Want die roodborstzang zang die is niet... Kijk, zo meer zo'n dit. Ja, dat, dat vloeit zo achter elkaar door, dat is echt een aaneengesloten lied was een roodbosje die, die zang die is uh, ja, hoog en laag, heel gevarieerd, uh, niet goed na te doen, een beetje zo'n parelend liedje. en Het is heel verwarrend, dan stopt hij weer, dan begint hij weer. Het is net of die, hij zingt even en denkt hij even na en denkt, oh, dan ga ik weer verder, dan ga ik dat weer doen. Want een roodbos kent wel 400 verschillende liedjes, een ervaren roodbos. Dus, die kan elke keer een ander cd van de plank pakken, zeg maar, <lacht> nee, een ander liedje. En, en, dus dat is heel gevarieerd. Het, het grondpatroon is wel hetzelfde. Dus als je het één keer weet, dan hoor je en dan is het er even stil. En dan gaat het weer, dan is het er even stil. Hij zal nooit achter elkaar doorzingen, dus dat is op zich een heel goed kenmerk. Niet goed na te doen, zeg je, maar goed, daar, nee. hebben, we, daar hebben we de elektronische trucendoos ja, voor. zo is dat. Daar ja. kunnen we hem zo uittrekken. Ja. Dan in, in deze buitenwijk uh, horen ja. we hem dan helaas eventjes niet uh, nee, nee, online. Nee, nee. Maar... nee, misschien straks nog wel even. Ja. Als we een beetje door blijven lopen, een beetje volhouden. Het is ja. net of je de kraan opendraait en dicht. Zeg maar. Je doet even de kraan open en hoor je zo'n zo zo watervalletje van, van toontjes. En doe je de kraan weer dicht en is weer doodstil. En even laat doe je de kraan weer op. En, nou, dat moet je in gedachten houden. Dan, dan, dan heb je een beetje dat patroon van die zang in je hoofd. Nico, hoe vaak krijg jij eh, enthousiaste verhalen van mensen: ik heb een nachtegaal in de tuin? Ja, regelmatig. En dan is het of een zanglijster die uithaalt, maar ook die roodborst. Want die roodborst die begint al heel vroeg te zingen. En soms dan, eh, zit hij te zingen onder de lantaarn. Als er dan zo'n straatlantaarn brandt, dan begint die roodborst gelijk al te zingen. En S morgens vroeg, als het nog donker is, ja, dan horen mensen inderdaad nachtegaalen. En de, de zanglijster heeft er ook een handje van, om dan s'nachts heel laat nog te zingen. Maar ja, een nachtegaal, dat is toch een ander chokkerend liedje. Dat, uh, ja, dat, dat klinkt duidelijk anders. Maar uh, nou ja, de, de Roodbos is ook wel een beetje familie van de nachtegaal. Dus dat uh, heeft er een beetje mee te maken. De poor man's nachtegaal. Ja. <tie> ja, even verder lopen. Ja. Kijk nou, dan komen we weer aan de rand van de ja, dorp. Ja, aan de rand het Dan zien we de onze akker weer liggen. Graag wel. We gaan zo weer over op Geelgoors. Maar nou, is wel een mooie plek om ze nog even bij elkaar te nemen? Ja. De, die roodborst. Die roodborst met zo'n mooie parelende liedje. En dan nog heel met zijn prachtige uithaal. Voor je het weet, daar iets verderop op het graan. Even weer dat nasale geluidje, dat, even, dat, dat heerlijke zomergeluid dat erbij komt. Alexandre Tarot speelde dit stuk van de Franse componist François Couperin. En de titel was La Muse Plantine. In het Groesbeekse bos bij Nijmegen zijn onlangs de eerste zwijnenbabies gezien. Sporen in de sneeuw hebben hun aanwezigheid verraden. De vroege melding van jonge zwijnen is opvallend, want 2012 was een slecht mastjaar. Dus weinig eikels, beukenootjes en kastanjes... Het uh, welbekende telefoonnummer voor het melden van alle eerstelingen... in de natuur 035 6711338. Um, hier volgt een kleine selectie van de meldingen van afgelopen week. Goedemorgen, dit is de heer Buijs uit Nijmegen. Onvoorstelbaar wat er allemaal binnen een paar dagen onder de sneeuw vandaan gekomen is. Longkruid, de gekweekte smeerwortel, de paarse dovennetel... maartveeltje en paarse krokussen. Hallo, met Ilse voor het Vaassen... Op zaterdag zagen wij onder een afhaak van de scheur... een Turkse totten op een nest. broedend op twee eieren. Is dat een eersteling of niet? Doei! Goedemorgen met Henk van der Kwaak van Volkstuin ter Weer in Wassenaar. De dagen ervoor waren ijskoud. De dagen daarna ook. Maar afgelopen maandag was de temperatuur opeens ruim boven de 10 graden. De honingbijen zagen dit als een buitenkansje. Even naar buiten dus. Niet om nectar of stuifmeel te zoeken... Maar om de darmen eens grondig leeg te maken. De eerste reinigingsvlucht van de bijen was een feit. En uh, bijen kunnen een gevoel van opluchting niet uiten. Maar ik kon me er iets bij voorstellen. Castricum, Hans Oosterweger. Vanochtend nog sneeuw, min 1. En ik sta op dit moment rond een uur of 1 in de middag... naar 25 dansende muggen te kijken. Eerstelingen of laatstelingen? Nou, dacht Eerstelingen met Anja Midden. Ik woon in de Kiel Drenthe en ik heb mogen waarnemen dat de mussen nu al de nesten van de zwaluwen in mijn paardenstal in bezit hebben genomen en dat er nu vier vrije vogeltjes lekker mogen rondduiken in mijn paardenstal. Het is met Hilkje Westerhof uit Houlerwijk, Zuidoord-Friesland en ik heb vanochtend om 11 uur voor het eerst de vink horen zingen. Hallo, dit is Anita Nieuwenhuizen uit Wolfgeren, Friesland. Ik zag dinsdag zo rond de avondschemering voor het eerst een fladderend vleermuisje in onze achtertuin. Geen idee welk soort, maar het was wel mooi. Dag, met Hans Gartner uit Nes. In het Lauwersmeergebied, op de eiken, een oranje-gele klodder. En dat is dan de gele teelzwam. Wat nog veel bijzonderder was, was dat er op een ander plekje in het Lauwersmeergebied de rode kelkswam staat. Nou, als je toch echt praat over een signaalkleur... wat een prachtige rode kleur, zeg. Fantastisch. En wat leuk is, toen ik terugfietste... en ik dus bijna thuis was, en bij mij achter het huis... daar euh, waren de hazen aan het boksen. Nou, dus de liefde slaat ook toe. Het wordt lente. Dag. Ja, het wordt lente, het wordt lente. Als ik hier naar buiten kijk, dan denk ik... ik ga vanmiddag een kerstboom kopen... Blijft die lente. Maar goed, zodra die sneeuw weg is, is er weer hoop op lente. Blijf bellen hè, met die fenolijn. Ik ga het nummer nog een keer noemen. Voor het geval u hem nog niet had meegeschreven. 035-6711-338. Welkom in tuinreservaten.nl Ja... En zeker als je nu naar buiten kijkt, met al die sneeuw en ijs zou je het niet zeggen... maar voor veel vogels breekt het broedseizoen over een paar weken alweer aan. Dus als je nog iets wilt doen in je tuinen, nestkasten ophangen... de aller, aller allerlaatste schoonmaak op het randje, dan moet dat dus nu... Arda van de leven van Vogelwerk op het Gooi. U uh, hoorde al eventjes uh, iets naar achter, samen met Menno. Die maakt vanochtend de rondgang langs alle kasten bij het kapitol en, en Menno is er net gaan zoeken. Menno, is het gelukt? Uh, ja, het is gelukt. We staan hier weer uh, in, in 20 centimeter sneeuw maar bij een. een volgende boom. Is het laddertje tegenaan gezet. Arda, wat voor Nesca, nummer 20, wat voor nesca's hebben we hier? <coughs> Dit is een typisch pimpelmeeskastje. En, uh, van de zomer hebben daar ook, uh, zijn er tien jongen uitgevlogen. En waaraan herken je het typische pimpelmezenkastje? Je herkent het aan de, gat, de, de grootte van het gat. Voor een koolmees heb je ongeveer 32 mm nodig, doorsnee. En een pimpelmees ongeveer 28 Dus het is een wat kleiner gaatje en daar kunnen de koolmezen niet in. En nou zien we daar een ijzeren plaatje rond dat gat getimmerd. Nou, dus om te voorkomen dat een koolmees alsnog de opening groter gaat maken. Want die gaat dan zitten tikken van ik wil hier nestelen, maar dat lukt hem niet door het ijzer heen. En nee, Dat mag niet. Want, maar toch gebeurt het soms, want wat heb je daar ja. nou liggen? Ik heb net een kast uh, vervangen. Die was uh, van de zomer of in mei door een specht gekraakt. Die heeft een enorm gat onder de, de normale vliegopening gehakt. Niet om er te gaan wonen, maar gewoon om de eieren op te eten. Oh, dit gat zat er helemaal niet. Wij nee. zien hier namelijk twee grote gaten boven elkaar. dit, maar, dit is dat ijzeren plaatje. En ja. hieronder zit dus een enorm gat. Die heeft een specht. Ja, gewoon de eieren roven. Ja, dus dat gebeurt ook. Dat is ook natuur. Nou, is het nog een, uh, maken we een ronde om ze ook nog een keer te controleren, maar ook nog schoon te maken. Ja, nou, normaal gesproken maken we ze direct na uh, dat de jongens zijn uitgevlogen schoon. Want ze zitten vol met vlooien en teken. Het is ook een vreselijker wij. Ik kom altijd onder de bulten thuis. Dat is echt het enige niet leuke aan dit onderzoek. Maar uh, nu kijken we nog eventjes of ze inderdaad na de winter wel schoon zijn. Want veel vogels gaan daar toch in uh, overwinteren. Ja, en veel uh, vogelamateurs die zullen misschien ook te lang laten hangen. Zoals ik bijvoorbeeld. Ik heb er nog een in de tuin aan en denk ook van... oh ja, ik moet hem nog schoonmaken. Dat moet nog gebeuren. Is dan ook niet het voordeel dat al, al het ongedierte dood is? Nou, ik weet niet. Ik, weet, ik, ik heb net ook eens schoongemaakt. Ik dacht, loopt er nu iets over mijn gezicht of niet? Dus ik, weet, ik denk dat ze het toch wel overwinteren, het overleven. Zo koud is het ook niet geweest van de winter. Okay. Dus echt maar, schoonmaken nu. Uh, we, nou, dat, dat gaan we dan bij deze nog even doen. Ik klim het laddertje nog even op. En uh, ja, inderdaad, voorzichtig. Dat, uh, dat uh, uh, kan je wel zeggen. Ja, geef jij, ik geef dit even aan jou. En dan gaan we deze nog even openmaken. Hier zit het haakje. En dan gaan we nog even lekker uh, schrobben. Nou, tot zo.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 Ik ben er weer. Gelukkig maar. Bos. Ja. Hoogtijd uh, tenminste, ja, vier minuten over half negen. Hoogtijd voor uh, onze column, het Rad der Columnisten. We geven er een zwaai aan, eens dus even kijken waar het eindigt. Patrick van Veen. Inlevende lijve bij ons in het kapitol En zometeen praten we met hem over de documentaire Chimpanzee... van de makers van Earth en Frozen Planet... Patrick van Veen, apendeskundige en auteur van het boek Help, mijn baas is een aap. Patrick, goedemorgen. Goedemorgen. Wat was de belangrijkste overeenkomst tussen een aap en een baas. Ze moeten zich allebei af en toe eens op de borst slaan. <laughs> Oké, okay, we zullen het zeggen tegen Joost Huizing maandagochtend. <laughs> um, Patrick van Veen traint managers door parallellen te trekken met apen. Um, heeft Patrick van Veen al lentekriebels? We horen het in zijn column. Hier is Patrick van Veen. Discussie. In deze tijd van het jaar sleept mijn vrouw me de hele tuin door... om me te wijzen op elk sneeuwklokje, krokusblaadje... en de eerste groene knoppen aan de boomtakken. Ze meent zelfs bij de rozen de eerste minuscule nieuwe blaadjes te ontdekken... en het lijkt erop dat ze het gras uit de grond omhoog probeert te praten. Bij het zien en horen van de vogels die in een verwarde bui van optimisme met hun paringsrituelen beginnen. Of zoals mussemannen onder invloed van de liefdeshormonen elkaar bevechten. Stoot ze me aan en zegt ze veelbelovend, zie je wel? Elke gakkende gans ziet zij als een signaal dat ze weer beginnen te trekken. En dat de bosuil in het bos achter ons huis onze slaap heeft verstoord met haar schrille krijzen, Zorgt er zelfs voor dat ze opgewekt aan het ontbijt verschijnt. En dat allemaal om mij maar duidelijk te maken dat de lente op komst is. Ik probeer haar dan weer te overtuigen dat het veel te optimistisch is en dat het veel te vroeg is en we nog sneeuw en vorst kunnen verwachten. Volgens haar probeer ik alles te verpesten en de tijd van de liefde uit te stellen. Dat we Valentijnsdag 4 in februari is voor mij alleen maar het bewijs dat wij mensen net zo in de war zijn als de natuur. We moeten gewoon geduld hebben. En het is simpelweg nog niet de tijd voor de liefde en de paringsrituelen. Wij zoogdieren moeten eigenlijk wachten tot de nazomer voor de liefde. Het is niet voor niets dat de eerste lammetjes nu in de wijver schijnen... en dat binnenkort de eerste reekalfjes in het bos te vinden zijn... en pups rondom hun hol in de lentezon spelen. Dat is het resultaat van liefdesdriften in de nazomer of de herfst. En niet in de lente. Een uitgekende liefdescyclus zorgt ervoor dat jonge zoogdieren in de lente worden geboren, zodat we kunnen aansterken om de komende winter te overleven. Anders dan vogels moeten zoogdieren hun hormonen onder bedwang houden, zodat vrouwen een lang seizoen voor de nakomelingen kunnen zorgen en kerels kunnen aansterken om dadelijk weer de strijd met elkaar aan te gaan. Het is niet de lengte van de dagen, maar juist de korte van de dagen dat de oerdriften moet aanwakkeren. Valentijn komt dus veel te vroeg. De natuur is te optimistisch... en mijn vrouw hecht te veel waarde aan die paar groene blaadjes... die boven de grond uitkomen. Maar misschien heeft ze ook wel gelijk. Wij mensen zijn immers niet meer afhankelijk van de seizoenen. Wat is er mis met optimisme en een beetje verleiden kan toch geen kwaad? We hebben als een van de weinige zoogdieren... geen bronstijd of paarseizoen dat ons beperkt in de liefde. Misschien moet ik gewoon mijn liedje met de vogels meezingen en me klaarmaken voor een verleidelijke lente. Gelando Al Angelito uit de suite Imaginario Popular Argentino... voor gitaar van de Argentijn Marcello Coronel. Uitgevoerd, ik ga nog gewoon nog even door uitgevoerd nou. door de gitarist Victor <coughs> Hilarangos. Mooi, dan kan ik nog even rusten. Ja. er gewoon doorheen. Ja. Ja. Uh, Patrick, Sorry. even over de, de, de, de column hè, waarin je natuurlijk beschrijft... dat de zoogdieren en ook de mensen zijn lusten eigenlijk nog wat zou moeten uitstellen. De, ja, je vrouw, tenminste, ik neem aan dat je je vrouw ja, bij... Ja, dat, dat is van. De <laughs> woordvoerster van de Midder universiteit. GELACH <laughs> Ze dus kijkt toch hoopvol hoor naar je. Terwijl je ja, ja, zit ja. Voor te lezen. Dus ik weet niet wat er vandaag nu allemaal moet worden met mij. En jij denkt. <laughs> kijk dan naar buiten dat ja. dikke pak sneeuw. Sneeuw. sneeuw. <laughs> Uh, ja, we hebben je nog even aan je mouw uh, getrokken naar je column... omdat we nog heel even wilden praten over een film, een bioscoopfilm... die uh, komende donderdag in première gaat. Een Disney-film yeah. over apen, een, een chimpansee in dit geval. Het is geen animatie, het is wel echt een natuurfilm. Je hebt hem al gezien. Ja, ik heb hem gisteravond, het was de voorpremiere in, uh, in Ede... daar heb ik hem gezien en het is geen animatie. Het is echt live opgenomen in Thai Forest, in Ivoorkust... Uh, dat is overigens een groep chimpansees die al langer door een groep uh, uh, onderzoekers wordt gevolgd. En uh, zij zijn daar een aantal jaar geleden begonnen met opnames. En daar heeft zich een heel groot toeval voor gedaan. Namelijk toen ze aan het filmen waren, een moeder met een jong. Uh, dat jong heet Oscar. Dat is eigenlijk de hoofdrolspeler in die film. Mm -hmm. Daarvan is zijn moeder verdwenen, overleden. Heel erg en... Disney. Dat is heel erg Disney en wat nog bijzonderder was... en dat was misschien ook vooral voor wetenschappers heel bijzonder... want vanuit wetenschappelijk oogpunt is de film misschien niet zo heel erg bijzonder. Je ziet dingen die voor wetenschappers allemaal bekend zijn. Maar wat er gebeurde was dat het jong geadopteerd werd door de alpha-man, Het dominante mannetje in deze groep. En dat is eigenlijk nooit eerder ook door wetenschappers gezien... dat ook mannen kinderen adopteren. Dat is wel anders gezien dat vrouwen dat doen... Dat mannen dat doen, dat was eigenlijk uniek. En dat was natuurlijk weer ja. voor Disney fantastisch om vast te leggen. Maar wat, wat vind jij vanuit het wetenschappelijk oogpunt van zo'n film? Want het klinkt ook wel heel, heel zoetzappig. Heel, heel ja, Oscar, de chimpansee die dan geadopteerd wordt. Maar nou als, ja, ik ga. Nu al Meetje, het is een zoetzappige ja. film. Er waren gisteren heel veel kinderen in de zaal. En die vonden het fantastisch om ook dat, dat kinderlijke gedrag te zien. Dat ja. experimenteren en noten te kraken. Wetenschappelijk gezien. Voegt dit niet heel veel nieuws toe. Maar wat ik wel eigenlijk mooi vind is. Dat maar ben jij vol... blij dat Disney zoiets doet als dit? Ja. ja, omdat het wel zeg Maar mensen hebben altijd een beeld van chimpanzees wat ook heel erg beperkt is. En ik vind wel dat het een heel mooi beeld van die chimpansees geeft. Alleen het is wel een heel beperkt beeld. Uh, kijk, als ik als wetenschapper uh, naar die apen kijk, naar die chimpansees kijk speelt in mijn achterhoofd ook altijd weer toch wel een grote dilemma. Het gaat ook heel slecht met de chimpansees. Hun leefgebieden worden heel sterk bedreigd. Ja, en dat is natuurlijk iets wat je in een Disney-film niet te zien krijgt. Nee. Je ziet dat fantastische Thai Forest. Um, maar ik ben zelf in Afrika geweest. Ik heb door de oerwouden gelopen. En dan zie je eigenlijk toch wel de verschrikking... dat die randen van die oerwouden... Die komen steeds ja, dichter bij dat centrum waar die chimpansees leven. En dat is iets wat je eigenlijk ook wel mist in deze film. De grote bedreigingen die op chimpansees afkomen. Hoe komt het dat je daar, dat je daar eigenlijk weinig over hoort? Als wij het horen over uh, regenwoud en, uh, en primaten... dan horen we over de gorilla en ja, over de ondramutan. Ja, ja. En... Nou, er is zelfs onderzoek naar gedaan. en blijkt dat mensen eigenlijk heel slecht een beeld hebben... Uh, dat het zo slecht gaat eigenlijk ook met de chimpansee. En dat heeft denk ik ook wel enigszins ermee te maken... dat uh, um, in de media wordt er heel veel aandacht besteed aan de orang oetangs uh, ook aan de gorillas, maar die chimpansee leek het altijd heel erg goed te doen. En dat heeft ook wel weer ten dele te maken met dit soort beelden van Disney. Want als je dat ziet, dan denk je, ja, het gaat fantastisch daar. Ja. En dat hele, ja, die hele bedreiging blijft wel buiten beeld. Dus het heeft ook deels te maken met dit soort films. Dus het is een tegenstelling dat je zegt, van, ja, het is goed dat mensen ook dit beeld van de chimpansee zien. Uh, hoe fantastisch zij met gereedschappen omgaan... die, die enorme intelligentie van die chimpansee. Dat maakt ook wel de film bijzonder. Maar aan de andere kant blijft dat die grote bedreiging... die op die chimpansee afkomt en die toch heel serieus is... Ja, die blijft volledig buiten beeld. En dat is eigenlijk wel heel, heel jammer. Gebeurt er nu iets op dat front? Ja, absoluut. Er zijn heel veel organisaties. Ik ben zelf betrokken bij het Jane Goodall-instituut. Die, die, die zijn er heel erg actief. Jane Goodall, de, de grote gro gro gro beroemde chimpansee. Ja, Zee. de chimpansee ja. en de mist, uh, dame ja. Nee, sorry, uh, nee, dat, was, de, uh, dame. Oh, oh, dat, dat was, was die dame van de nee, nee, gorillas, nee, nee, sorry, ja. ik haal ze door, door elkaar. Dat was de maar dame. die twee dames die hadden wel iets heel duidelijk met elkaar te maken. Want het waren wel de eerste twee vrouwen die Afrika introkken... om die apen in het wild te observeren. Maar zij ontdekten ook al heel vroeg, in de jaren zeventig... dat er hele grote bedreigingen waren... En wat we proberen met name is ook het creëren van corridors. He, wat we eigenlijk doen, er zijn allemaal regenwoudgebieden. Daar leven nog gezonde populaties chimpansee's. Maar we weten dat binnen nu en vier, vijf jaar... en eigenlijk binnen twintig jaar is ook al het moment van no return. He, dan mm -hmm. weten we, als we dan niks hebben gedaan... dan is het einde van die chimpansee aangebroken moeten we die bosgebieden toch met elkaar gaan verbinden... zodat er uitwisseling tussen al die verschillende groepen kan een soort, plaatsvinden. De uh, tropische variant van de ecologische hoofdstructuur eigenlijk? Absoluut. Ja. Dat wat we hier in Nederland ontzettend belangrijk vinden... is ook in Afrika een absolute ja, noodzaak. Laten we hopen dat het uh, echte leven de, van de Chimpansee ook een happy-end krijgt... die de Disneyfilm ongetwijfeld ook uh, heeft. Best Zeker. Dank je wel. Alsjeblieft. Het New Zealand Chamber Orchestra speelde onder leiding van Donald Armstrong het Allegro uit de symfonie in Bess Groot van Johan Stamitz. Waarheen leidt de weg na uw dood? Geen alledaagse vraag, maar zo gek is niet om daarover na te denken. Steeds meer mensen voelen voor een begrafenis in de natuur. Na een verantwoord groene uitvaart de eeuwige rust vinden onder een boom in een bos. Dat kan bijvoorbeeld op natuurbegraafplaats Hilligmeer, bij het Drentse Eekst. Een particulier landgoed waarvan eigenaar Dolf van der Wij onlangs besloten heeft... een deel ervan als begraafplaats in te richten. Verslaggever Henny Radstaak gaat een kijkje nemen bij de Groene zoden. Er ligt sneeuw op de natuurbegraafplaats. Ja, begraafplaats. Het is alleen nog maar natuur wat ik eigenlijk zie, meneer Van der Wij. Dat klopt, dat is ook het uitgangspunt. Het moet natuur blijven. En eh, het begraven is een tweede bestemming. En de natuurbegraafplaats Hilligmeer is een voortzetting van ons ideaal... om eh, mensen toch wat dichter bij de natuur te brengen. Ook na de dood? Juist na de dood... Dood en leven staat in de natuur zo dicht bij elkaar. Dat we vergeten zijn dat het eigenlijk een hele natuurlijke cirkelgang is. Ja, als je op een gewone begraafplaats begraven wordt, dan uh, ja, ga je ook de grond in. Dat is toch ook natuur? Het is zo dat begraven op zichzelf, zoals we dat nu doen, niet erg groen is. Niet erg ecologisch verantwoord. Verstrooien bijvoorbeeld van urnen, dat is helemaal niet milieuvriendelijk. Want we hebben allemaal zware metalen in onze nieren. en die blijven op de humuslaag hangen. De mens is gewoon chemisch afval. Ja, we hebben in ieder geval een heleboel chemisch afval in onszelf. Nee. En dat is niet zo erg, want we moeten natuurlijk weer door de aarde worden opgenomen. Maar dan niet in de bovenste laag in de humuslaag. Dat is bij verstrooien niet goed. Maar er zijn ook allerlei beperkingen aan het begraven. We willen natuurlijk echt groen begraven, dus een kist die ook echt helemaal uh, van natuurlijke materialen is. Wat mag wel in een mand, een Een rietemand, en uh, van alles, Kla lijkwaarde van katoen of linnen. Dat is eigenlijk een belangrijke karaktereigenschap van uh, natuurbegraven. Dat je het doet zoals het ook bedoeld is door de natuur. Je wordt weer opgenomen door de natuur. En je moet niet na twintig jaar geruimd kunnen worden. Dat gebeurt hier niet. Dat gebeurt hier niet. In alle plaats hebben we het uitgangspunt dat we eeuwigdurend grafrecht hebben. Wat betaal je dan voor een graf, meneer van der Wij? Zeg maar zo'n uh, 4000 euro uh, voor een, uh, voor een uh, mooie plek in het oude bos. En in het nieuwe bos is het wat goedkoper. En voor een urn ook wat ja. Hoeveel mensen zijn hier al begraven? Er is, de eerste begrafenis is er geweest, maar er zijn er nu uh, 22 uh, die al uh, hun graf gereserveerd hebben uh, hier. Arie Sloot is zo iemand, hè, meneer Sloot, uh, uit ja. Assen. Ja, inderdaad. U wilt hier begraven worden? Ja. Het lijkt ons, niet alleen ik, maar ook mevrouw... Uh... Heel fijn om na onze dood hier ergens te gaan liggen. En ja, wat is niet mooier dan uh, in het bos. Fantastisch. En een bijkomende voordeel vind ik dan ook nog. Ik woon zelf in Assen aan het oude spoorlijn. Als u daarheen kijkt, dan ziet u de oude spoorlijn. Ja. Daar kijk ik altijd naar daar woon ik aan. En aan die oude spoorlijn hebben we een plaatsje uitgezocht... waar we begraven of gecremeerd willen worden. We gaan zo even kijken naar het plekje wat u heeft uitgezocht. Maar eerst, we staan hier bij uh, ja, een cirkel van, van banken, houten banken. Drie, op sommige plekken vier rijen dik. Midden in het bos. Wat is dit, meneer Van der Wij? Wij noemen dat de boskapel. Hier is de bedoeling dat je in de natuur de, de, de ceremonie, de begrafenisceremonie houdt. En in het midden een boom, de restanten van een boom waar de kist op, op gezet wordt. Plat afgezaagd? Hier, ja, ja. Hier wordt... Dan de overledene. Ja, opgebaard. Wordt opgebaard, inderdaad. En, maar er kan natuurlijk ook een urn staan als mensen na de crematie hier komen om nog een plechtigheid te hebben. Maar wat we vooral belangrijk vinden is dat je de belevenis hebt van de natuur. De troostrijke natuur. Die je vanzelf. Ja, de, die de ervaring van rouw verzacht. Er is jongbos, er is wat ouder bos op dit landgoed. Er lopen paden doorheen. Ja. En met de sneeuw nu erbij is, is is wel idyllisch. Ja, misschien is het mooi om eens te laten zien waar iemand net begraven is. Hoe die plek er dan uitziet. Er ligt een steen tussen de er bomen. een steen. De enige identificatie is in Drenthe, heel toepasselijk, alleen maar een Drenthekei. Een zwerfkei? Een zwerfkei. Ja, even de sneeuldraf vegen. Robert Knook, die eh, gegraveerd is zoals de familie dat wilde. Er stond een klein eh, doeglasboompje voor het graf en dat wilden ze graag gehandhaafd hebben. Deze en dat van, staat er nog. Een meter hoog ongeveer, ja. tussen die eeuwenoude, nou ja, ik weet niet of ze eeuwenoud zijn. Ja, ze zijn eeuwenoud, ja? deze zijn 100 jaar oud, deze Douglas, ja. Hoe is deze meneer begraven? In een kist? Of? Deze meneer is gewoon in een kist begraven. En uh, door zijn familie uh, vanaf het parkeerterrein uh, gedragen hierheen. En op de natuurlijke manier, met uh, drie touwen... door uh, kinderen en vrienden uh, is hij hier in het graf uh, naar beneden gelaten. U sloot zo even naar uh, de plek ja. die u heeft uitgezocht? Ja, is goed. Ja, wat ik ook wil wou zeggen is natuurlijk... je betaalt uh, een bedwaald bedrag. Hè? Meneer uh, had het over 4000 euro. Het is natuurlijk ook mooi dat je die 4000 euro ook kan betalen... voor het onderhouden hier van het bos. Hè? Dus, want zo'n begrafenis, die hier wat eenvoudiger is dan normaal gesproken... kost natuurlijk geen 4000 euro. Dus ook dat vind ik een, een groot voordeel. Dat je dus een, een gedeelte van het geld wat je hier moet betalen... kan besteden voor het onderhoud en ja, voor het voorbestaan van het bos... Het is natuurlijk wel leuk op zo'n landgoed, in de natuur, maar daar zie je straks niks meer van, als je hier ligt. Nee, nee, nee. Nee, dat is inderdaad zo, daar zie je niks meer van. Maar uh, ja, dat, dat zij zo. Maar toch, het idee? Het idee dat je hier inderdaad uh, vredig kan liggen en uh, dat geeft me wel een goed gevoel. Ja. Het is een stukje in het uh, Nieuwe bos. Het was ook echt gewoon toevallig omdat het hier zo dicht bij de spoorlijn lag. Als ik me niet vergis, Dolf, dan is het, uh, is het hier, nummer, is nummer 13. Oh, er staat een, een soort piketpaaltje. Dit wordt de plek ja, de u... plek waar, uh, waar ik en mijn vrouw uh, voorlopig denken we dan gecremeerd te worden. En hier zal en ook weer een, een urm die ook weer vergaan moet. Ja, hè? Maar ook maar weer een Breekbare urm moet ja. dat, uh... Die gaat dan hier... Die gaat dan hier... Uh... grond in. De grond in, ja. ja. En, is... en dan tussen deze, tussen deze wat zijn het voor bomen? Uh, dit zijn acacia's, pseudo Robinia. Waarom heeft u die, deze plek dan uitgekozen? Uh, tussen de jonge aanplant? Ik vond het uh, de, moest, de mooiste plek eigenlijk. Dat, is, ja, dat, dat kun je bijna niet omschrijven, maar dat is ook een gevoelskwestie, denk ik. Ja, ja en dan, dan, dan ligt u straks hier... Dan, dan lig ik hier straks, ja. Ja. Is het echt, uh, ja. ja. Is het echt ashes to ashes, dus to dust? Hoe heet dat in het Nederlands? Tot as zult geen wederkeren, hè? Tot as zult geen wederkeren, dat is het. Uh, ja. Uh. Ja. ja, dat is het inderdaad, ja. ja. Je, je wordt als het ware opgenomen in de aarde. Alsof je daar ook weer opnieuw deel van uitmaakt. Nadat wij uh, hier een mensenleven hebben geprobeerd... om uh, die natuur maar steeds ondergeschikt te maken. Over duizend jaar lig ik hier dus nog, hè? Als als onderdeel van de natuur en dat, uh, ja. Ja, dat vind ik toch wel een uh, go goed gevoel geven. Een deel uit het, uh, het derde deel, leek uit het fluitconcert in C klein van Johan Joachim Kwant. Uh, en u hoorde Pierre Valle als solist. Nee, Jean-Pierre Rampal. Nou, hoe dan ook. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT, met deze week. Het onverwoestbare optimisme van Churchill. There is no de ware aard van Richard III. Hey,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 Dit is Radio 1.